Marjon Koekoek met het NOS Journaal. Zijn zoon Sadi heeft in de media gezegd dat hij wil onderhandelen... ...terwijl zijn zoon Saif met een verklaring kwam dat hij juist wil doorvechten. De internationale gemeenschap komt vandaag bijeen in Parijs. Daar wordt de wederopbouw van Libië besproken. Voor Nederland gaan premier Rutte en minister Rosenthal erheen. De herverdeling van land tussen blank en zwart in Zuid-Afrika dreigt te mislukken. Van alle landbouwgrond die zwarte boeren na de apartheid hebben gekregen... ...is maar 10% productief. 30% is door de zwarte boeren alweer verkocht, vaak aan de vroegere blanke eigenaar. Volgens de minister van het hervorming lukt het bijna, bij lange niet, na niet om de doelstelling te halen dat in 2014 30% van de landbouwgrond in handen van de zwarte bevolking moet zijn. President Obama gaat zondag naar New Jersey om de schade te bekijken die de orkaan Irene heeft aangericht. Hij gaat naar de stad Peterson waar nog steeds overstromingen zijn. Door het noodweer kwamen in totaal 45 mensen om. Nog 2 miljoen mensen zitten zonder elektriciteit.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 Ze plaatsten zich daarmee voor de halve finales. Schippers liep 22 seconden, 69 honderdste. 12 honderdste van een seconde sneller dan Els vader in 1981. Het weer, vannacht mogelijk mistbank. Het koelt af tot 6 graden, overdag droog in flinke zonnige perioden. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staat de file op de A7 richting Zaandam. Waar staat door een ongeluk tussen Permanent Zuid en afrit Zaandijk een file van 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. Zandvoort. En zomerheets. FM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. It's all because of you <Oakland> It's <speaking> better than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 VAM Text TV op kanaal 45. De stad, wil weg van alle stress. Verlangend naar wat rust, weet ik een goed adres. Familie en vrienden, liefde en aardig vuur. Kriebel mijn een buik heen met de natuur. Ik geniet met volle teugen, circuit, strand of de kroeg. Dromen in de duinen, Een feest hou nee. Nee. van jou zandvoer. zandvoort Parel aan de zee Weg van alle zorgen Lach als dit de stort De golven van de zee Wat is jouw kracht enorm? Het bovloed Je lange gouden strand Ik voel me weer dat kind spelend in het zand hey, hey, hey. Ik geniet met volle teugen tot zit het, Dirk? Even denken. Ik moet even, even gewoon hier, ik, als je het niet ergens vindt. Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haren halen. Moet je er eitjes bij? Ja.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 Maak ze naam waar, want de zon zijn. Dus pak je radio. radio. Ren naar Frans. En zet hem op 106.9. 106.9. Zie je 24 uur per dag ete zomer you're gone Oh